En nat bij zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. CFM. nu de Nightwalk. Fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. Radio Mario Zandvoort.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 Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Een bijzonder avond. welkom en leuk dat je erbij bent. De Nightwalk, live hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Danceford FM. Met het beste van dance en R&B in de mix. Blokjes met showbiz nieuws, de update, Nightwalk 10. En straks vanaf 12, uur niemand minder onze eigen resident, DJ Mouzo. Met zijn global house vibes een uur lang live hier op de radio. Dat tot een uur hier op ZFM Zandvoort. The Night Walk met als opening Quinton, Futuring, Mitch Crow en You Can't Deny. En ook nog de laatste het van uh, Stefano Navarini en uh, the weekly hot van afgelopen week op Dance for the Van met uh, Boeru Yapu. En ook onderweg nog Justin Bieber en nog veel meer lekkere muziek. dat hier op ZFM Zandvoort. The Night Walk. Welkom en leuk dat je erbij bent. We are here!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 Ja, best wel vaak gebruikt wordt. Ik krijg hem vorig jaar december. Krijg maar het toch, ik het promootje. die nou ja, het is, het is leuk. Maar niet fantastisch. Maar het is toch uitgebroken tot een, een redelijk hit. Het is niet meer zo dat Mio uh, tegenwoordig uh, nummer 1 niet bescoort. Maar hij doet het leuke in de hitlijsten. En ook zo meteen gaan we eens even kijken wat voor leuke nieuwsfijken we allemaal hebben. Allemaal showbiz nieuws, showfacts, whatever. Maar eerst hier Jason Bieber met Ludacris samen met Baby. And now my heart is breaking, but I just keep on saying... Aan avond wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort van de muziek van uh, Nio. met Never knew I Needed en dan voor die fantastische plaat van Justin Bieber Futuring Ludacris met Baby en zo werd het eventjes tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts Show Facts. Will I am Hengels naar Sherlock Cole.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 het is je behoorlijke hoofd oh, volgens mij. Want de dame is toch denk ik wel ergens 1820. Uh, in de 20, uh. dus Ik denk hoe ziet ze eruit. Ja. Ze heeft zwarte haar. Klappte haar uh, Twilight uh, acteur is uh, zijn auto kwijt. Twilight acteur Robert Pattinson moet tegenwoordig op de fiets naar zijn werk. Hij is namelijk zijn auto kwijt. Hij heeft hem ergens in L.A. geparkeerd maar kon zich niet herinneren waar dat ook alweer was.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 op, op, -hef, op -hef over de ophef over de clip. Erika bedoelt, vind de ophef over haar nieuwe clip een beetje overdreven. Zij hebben mee me eens natuurlijk.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 Mijn vorm is volkomen verkeerd geïnterpreteerd. En eh, uh, ja, ik denk van, uh, wat is dat nou? Misschien, even kijken. misschien YouTube, ik weet niet of het erop staat, maar... Uh, toets in uh, Erika Badou met uh, Windows Feet. En uh, wie weet, uh, ja... Ik ga jezelf je mening erover geven, wat je er nou precies van vindt. In je kamer. Het was ook een clipje van Beyoncé en Lady Gaga. En... eh. Uh, een beetje schaars gekleed. He, dan had heen uh, eromheen uh, echt allemaal moeilijk doen in Amerika. Ik bedoel, alle pornofilms. 90% van de, van de pornofilms uh, die, uh, wordt in Amerika geproduceerd. Maar als er een uh, land erg preuts is, dan uh, is het ook uh, Amerika. En het gaat slecht met Lindsay Lohan. Dat uh, hoor je ook regelmatig. Dan uh, beter zeggen, heb je wat nieuws? Nou, nee, niet echt. De dus snapshots waarop een lapeloze Lindsay Lohan te zien is... worden bijna dagelijks een terugkerend item uh, op het internet die keer rolde de 23-jarige de taxi naar na een avondje feesten in Hollywood. De vader van Lindsay, Michael, kan het ondertussen niet meer aanzien. Hij roept iedereen op, help mijn dochter voor het te laat is. Ieder deze week verschijnen er poten van Lindsay met wit bepoederde schoenen. Met de kniphoog aan haar kookverslaving maakte bijna elke blog een tabloid een grapje over haar kookschoenen. Grappermaker George Lopez maakte in zijn talkshow een andere verwijzing. Hij vroeg zich af of uh, Laloen baby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 En als je het dan uh, over haar hebt en je ziet die foto's dan uh, gespreid over het internet in Amerika... is het uh, dagelijks gaat, het in de tijdschrift en in de robbelpers... dan uh, is het, een uh, ja, waterloze iets. Hier uh. bij M's Antwoord. Beste van Dance en R&B in de mix op de radio. Wat dacht je van muziek? Poroepie... Piggy, Sweet Devil. Heb ik onder andere voor je klaarstaan. Maar eerst de Gramo for Nazi met Why Don't You... Stap nu hier op de radio. CFM. The most back-to-back beat. Like walk.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 Vanavond uh, Framebusters uh, in de skate met uh, natuurlijk Raimundo. Hij doet het samen met de Risk Sound System, MC Miss Bunty en uh, Electric at Deluxe. En we hebben met de Ruby Wax vanavond in de gasthouder uh, Wester Gasfabriek. Awakenings Weekender. En dat is dus met uh, Chris Liebing, Topfire, Joris Forn 2001, Nick Fasalti en Oscar. Uh,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 Super Asian Party met Chucky, Irwan, Quintino, Mark Benjamin, Michael Mendoza... Bobby Mash, Esperanza, Ian Coor, Dalabase, R&K en Swaddy is de MC vanavond. Dat is vanavond de interessant Super Asian Party. En dan, zoals we ons gewend bent, gaan we even kijken of er ook wat dichter bij huis uh, nog wat, wat leuks te doen is. Nou, vanavond hebben we over twee bijzondere feestjes. Punk en Fresh Attitude in Pampet. Nou ja, wat, uh, wat datgene is wat dan gaat komen, kan je er weinig over vertellen. In ieder geval Funk is vanavond met uh, Barbie Moore, Grooving D en Ruiassus, Sven en Joe Jumbo en live percussion bij uh, Congolism en de vocals bij MC Ruby Rhythm. En tot zover een kort blokje met parties. Ik moet zeggen, voor de vader uh, waarschijnlijk morgen barst het helemaal los. We gaan door met muziek, dat hier op de radio. I wanna rock right now, I wanna I wanna rock right now. I wanna I wanna rock right now. Now, now rock right now. I wanna I wanna rock right now. I wanna I wanna rock right now. I wanna I wanna rock right now I wanna dance, I wanna dance in the lights I wanna ride, I wanna ride your body I wanna go, I wanna go for a ride The rock your body, rock your body. Come on, come on, rock that body. Rock your body. Come on, come on, rock your body, rock your body. Come on, come on, rock that body. Rock your body, rock your body. Come on, come on, rock that body. body. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top. Break to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shot, energy like a billion watts. Space. Because PopGalactic call me Mr. Spot We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot Don't bring nothing we call Big Dot Cause we burning up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 All of my super fly ladies. All of my super fly ladies. All of my super, super fly ladies. Yeah, you could be big bone. Lawns, you feel like you own. You could be the model type. Skinny with no appetite. Short stack, black or white. No much, you do what you like. Body out of sight. Body, body out of yeah, sight. Sorry. She does a two step and a time drive. She does a cabbage patch and the must stop. She acting like drunk. She love hitting pop. She like, hip -hop. Hip -hop. like the rainy. She feel pro-robbing. She has sound.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 212, featuring Rusty en DJ Overrule met Ritmo de Mo Flow. Op nummer 7, vorige week op 5, Dennis Ferrer met Hey Hey. Op nummer 6, deze week de hoogste nieuwe binnenkomen in de lijst. die hebt hem al gehoord. Quintino, featuring Mitch Crown met You Can't Deny. Dat was trouwens afgelopen uh, week, uh, geloof ik deze week, of vorige week uh, de Dance Smash op uh, Radio 538. Dat plaat je plaatje en Pitchbra. Uh, op nummer 5, één plaatsje uh, gezakt voor uh, Edward Maya.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 Futuring Dino met Feels Like a Prayer. In het begin was het Mac vs. Madonna. maar Madonna wilde de er niet aan verleden. Dus uh, vandaar de Dino is geworden met Feels Like a Prayer. En deze week op 1. Vorige week ook op 1. Want als je klaar David Guetta. Futuring Kit Kudi met Memories. En natuurlijk zoals je het ons gewend bent. The Nightwalk 10. Je gaat hem nu horen. De nummer 1 in The Nightwalk 10. David Guetta. Futuring Kit Kudi met Memories. This is The Nightwalk 10. Yeah, yeah. Number 1.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 We'll yeah.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 Deze week, vorige week stond hij ook op nummer 1. Fantastische plaat van uh, David Guetta, David Guetta, hoe je hem ook noemen. Met uh, Kit Kuddy en ik hoorde ook een Kit Kuddy, zoals sommigen noemen, met de uh, Memories. Nee, dat uh, David Guetta eigenlijk van de week uh, David Guetta, David, David, David Guetta. Hoe je het ook wil uitspreken. Voor weer een nieuwe plaat, ik de week een promootje binnen. Ik ben even de naam kwijt, maar... Uh,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 drie geleden, Geloof in december was het nummer 1 in de, in de beatboard top 10. Ik zou zeggen, blijf live. het eerste uur is eerst alweer voorbij. En alle leuke dingen komt te rijden, maar niet getreurd. Zo meteen vanaf 12 uur na het nieuws en weer vanuit Hilversum... hebben we niemand meer dan onze eigen resident DJ Mousel... met zijn global high house vibes. Global house vibes. Bier, dat doet raar dingen met de mensen, maar dat wist je al. Als ik een drie biertje op heb, dan uh, ga ik een beetje raar praten...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 Popeye Muscle Quest before you can get rest Pop show the S.T. of pop top domestic tick <laughs> up.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 Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Zuid-Afrika is Eugene Terry Blanche vermoord. Dat meldde Zuid-Afrikaanse media. Terry Blanche was de leider van extreemrechtse blanken in Zuid-Afrika. Hij zou op zijn boerderij zijn doodgeslagen... met pijpen, stokken en hakmessen. De 69-jarige Terry Blanche vocht in het begin van de jaren 90... voor het behoud van de apartheid. In 1994 werd hij de leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging, de AWB. Volgens een Zuid-Afrikaans persbureau zijn twee van Terry Blanche's medewerkers opgepakt. Bondskanselier Merkel heeft met de Afghaanse president Karzai gebeld over de beschietingen van gisteren... waarbij drie Duitse en zes Afghaanse militairen om het leven kwamen. Ze betuigden over en weer hun medeleven. De drie Duitsers kwamen in gevecht met Taliban-strijders. Toen kort daarna een groep Afghaanse militairen een groep Duitse collega's tegenkwam... opende die op hen het vuur. De Duitsers dachten dat de Afghanen ook Taliban-strijders waren. De telefoongids moet niet meer huis aan huis worden verspreid. Dat vindt PvdA-kamerlid Van Dam. Volgens het tv-programma Kassa gebruikt 58% van de mensen de telefoongids niet meer... en 32% gooit hem zelfs direct bij het oud papier... Van Dam vindt dat er een systeem moet komen waarbij mensen moeten melden dat ze wel een papieren gids willen hebben. Duizenden Senegalezen hebben gedemonstreerd tegen de onthulling van een bronzen beeld in de hoofdstad Dakar. Het 50 meter hoge beeld stelt een jong Afrikaans gezin voor en moet een symbool zijn van Afrikaanse onafhankelijkheid. Maar het kostte 20 miljoen euro en dat is veel te veel voor zo'n arm land, vinden de demonstranten. Veel moslims vinden daarnaast de vrouwenfiguur te bloot. FC Twente blijft goed op weg naar de landstitel. VVV werd in Venlo verslagen met 2-0. Verder zijn gespeeld Roda RKC Waalwijk 5-1.